Mark Hokken met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat gaat een tijdelijke dam bouwen achter de zwaar beschadigde stuw in de Maas bij Graven. Daardoor kunnen er straks weer schepen varen op de rivier. De bouw van de dam start nog deze week. Anderhalve week geleden ramde een binnenvaartschip de stuw. Daardoor staat het water in de Maas extreem laag en dat leidt tot grote problemen. Niet alleen de scheepvaart heeft er last van, bij Kuik liggen woonboten scheef op de rivierbodem. De dam moet over twee weken klaar zijn. Het is een tijdelijke oplossing. De reparatie van de stuw gaat ruim een half jaar duren. Het aantal doden als gevolg van roken zal de komende 15 jaar wereldwijd toenemen... van 6 tot 8 miljoen mensen per jaar. Dat zeggen de Wereldgezondheidsorganisatie... en het Amerikaanse Nationale Kankerinstituut. De meeste rokersdoden komen uit arme landen en opkomende economieën... als China, India en Brazilië...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 Volgens de suikerunie kunnen Nederlandse boeren... van de afschaffing van het kwotum profiteren... omdat boeren hier efficiënter werken dan in andere landen. Voetballer Alexander Buutner keert terug naar Vitesse... en tekent een contract voor twee jaar. Hij moet alleen nog het papierwerk bij zijn oude club afronden. De 27-jarige verdediger speelde van 2008 tot 2012 ook al bij Vitesse. Daarna voetbalde hij voor Manchester United, Anderlecht en Dynamo Moskou. Heerenveen huurt het Noorse toptalent Martin Eudegaard van Real Madrid. De middenvelder blijft anderhalf jaar in Friesland. Het weer, het wordt een wisselvallige dag. Met zon, bewolking en verspreid over het land een bui. Het is vanmiddag een graad of zes. Ook morgen wisselvallig en veel wind. Het wordt dan 7 tot 10 graden. Vanaf donderdag kouder en winterse buien. Dit was het NOS. DFM. De Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad rijdt het nog langzaam op de A1 richting Amsterdam. Bij Muidenberg staat 4 kilometer door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Op de A2 Den Bosch Amsterdam tussen Nieuwegein en Maarse 4 kilometer. Op de A4 Amsterdam Den Haag tussen Hoelevaar en Sveen en Rijndijk 8 door een ongeluk. De linker rijstok is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Onder begeleiding van de beide heren, de pianisten en dirigent Arno Westerburg en de Bierprofis. We gaan uh, ook meteen luisteren naar wat Engelse nummers. Het zand voor voor. Het is een